Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. Als het zo doorgaat wordt het een nogal karige festivalzomer. Een grote groep organisatoren van evenementen maakt zich zorgen... Ze willen dat het kabinet binnen een maand met duidelijkheid komt... over het organiseren van sportevenementen, musicals en festivals. Want zo gaan ze het niet redden. Als wij die duidelijkheid rond februari niet krijgen... zullen er geen grote evenementen plaatsvinden. Die grote evenementen kunnen niet op stoelen of op anderhalve meter plaatsvinden. Dat is alles of niets. In Duitsland pakken ze het anders aan. Daar zijn evenementen al begonnen met voorbereiden. Kan het allemaal toch niet doorgaan vanwege corona? Krijgen ze geld van de overheid? De Nederlandse organisatoren willen dat ons kabinet ook met zo'n hulpplan komt. De scholen zijn weer begonnen, maar ook echt op het fietsen naar school toe zit er nog niet in. Vanwege corona krijgen leerlingen in ieder geval de komende twee weken les via de laptop. Een paar duizend medewerkers van verzorgingshuizen hebben de GGD gebeld. Ze kunnen sinds vanochtend een afspraak maken voor een coronaprik. Vrijdag worden de eerste vaccins uitgedeeld. En dat is populair, ondanks dat de GGD veel mensen aan de slag heeft gezet in hun callcenter... moeten zorgmedewerkers soms bijna 10 minuten wachten voor ze iemand aan de lijn krijgen. En wat doe je als je de presidentsverkiezingen verloren hebt, maar je, je daar niet bij neer wilt leggen? Nou, dan bel je met een van de staten die je hebt verloren met de vraag of ze nog wat stemmen kunnen vinden. Ik wil gewoon uh, 11.780 voten vinden. Ja, dit is een opvallende opname van president Trump afgelopen zaterdag. Het telefoongesprek is online gezet door een Amerikaanse krant... vertelt correspondent Lucas Waagmeester. Ja, Wat je hier hoort is, is de president van Amerika die de verkiezingen heeft verloren. Uh, en vervolgens de minister die gaat over een eerlijk verloop van de verkiezingen in Georgia... Opbelt en onder druk zet om simpelweg die verkiezingsuitslag terug te draaien. Trump probeerde het al eerder met tientallen rechtszaken. Dat heeft allemaal niet geholpen. Joe Biden wordt over 16 dagen geïnaugureerd als zijn opvolger. Het weer, een grijze dag. Het is een beetje nat. Waterkou ook en het wordt een graadje of twee. De komende dagen is er wat meer ruimte voor de zon. Maar s'nachts gaat het ook vaker vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB...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 vooropgesteld dat wij het geluk hebben in deze gemeente... dat we een fonds hebben kunnen instellen... om een deel van, de, van het coronaleed um, op te vangen. Dat kan omdat we de Eneco-aandelen verkocht hebben. Nou, een deel van dat geld is um, in, een, uh, in een pot gestopt. Dat heet het coronafonds. En daaruit wordt gekeken wat kunnen we kunnen doen... om inwoners, ondernemers te ondersteunen...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 Is het ritme van Zandvoort? Well dat'll be the day. When you say goodbye, yes, dat'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know, it's a lie, cause will be the day. Hey, When I die, well, you give me all your love and your turtle dove. All your hugs and kisses and your money too. You know, you love my baby. So you tell me maybe that someday, well, I'll be through, well, that'll be the day When you say goodbye. that'll be the day When you make me cry, you say you're gonna leave You know it's like lie, cause that'll be the day When I...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 Uh, mocht de horeca weer open, nou, Het is in de, in de Haldestraat uh, redelijk één groot feest geworden... op een incidentje na. Uh, toen werd ook de Haldestraat afgesloten... en uh, als een soort toeristenstraat behandeld. Hoe is dat bevallen? Nou, dat, um, dat is uh, zoals veel dingen in het leven aan wie het vraagt. Um, ik, de horeca ondernemers... Aan de ondernemers, aan de bestuurder? <laughs> nou ja, ik, ik moet zeggen dat ik vond het... gewoon vanuit het oogpunt van um, uh, de uitstelling...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 Af en toe is er een foto in de krant van een uitreiken van een cyberagent, uh, een huwelijk. Probeert u daar toch iets meer mee te doen als, als, als het zou kunnen? Ja, dat is zoeken. Uh, en, uh, zeker, ik was uh, een maand of vier, vijf burgemeester <kijngen> op het moment dat uh, de coronacrisis uitbrak. Uh, nou ja, en dan, dan valt er heel veel weg aan uh -huh. ik moet zeggen, wat, dan de zachte kant of de, een beetje de micro kant van het burgemeesterschap uh, van...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 een heel simpel voorbeeld gehad de afgelopen uh, uh, uh, situatie... waarbij Nieuw Unicum buiten allerlei reging, regelingen viel... voor um, beschermende maatregelen. Omdat dat, ja, ze net weer uh, niet aan een aantal criteria voldoen. Mm -hmm. nou Dan kun je als bestuurder kun je net even het zetje geven... om de boel toch in beweging te krijgen. Dus ook okay. op dat niveau hebben we contact. Oké, okay. heeft u nog een naam Nou, Ik uh, uh, hoop, uh, bid en wens uh, voor iedereen... dat het een heel mooie 2021 wordt...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 Is antwoord. Wordt dus niet verbouwd naar een ander merk. Oké. zal bij blijft op de gevel staan. Dat is mooi. Nou, Daar komen we ja. straks nog wel even op terug. Want dat, ja. dat, voor ons is dat in ieder geval uh, uh, een, een verrassing. Uh, mevrouw Barnorn, uh, kunt u ons misschien even meenemen naar, naar ja, de geschiedenis van, van, uh, van de familie en, en hoe dat allemaal begonnen is. Ja, wat ik. Uh...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 Is het Shell geweest, hier? En dan in 95 of 93, denk ik eigenlijk, zijn wij naar Zandvoort gegaan. Was, was u uh, alleen in Bentveld een station en bent u toen compleet overgegaan? Of had u toen twee stations? Nee, het was één station, dat was dus uh, Graasje-Bentveld. En dat was dus het Shellpomp aan de Zandvoort Slaan, tussen Graasje-Vlintenman in en. Uh, wat uh, was het vroeger, het café uh, Pandokjali? Nee, ja, wat is nu Pandokjali daartussenin? Ja. En dat was dus de, eigenlijk de woning, uh, het adres van mijn grootmoeder, die is ermee begonnen. En toen is mijn vader daarmee doorgegaan. En mijn vader zijn Leo en ik daarmee uh, begonnen en doorgegaan. En verder op Zand, moest dat hier dicht in, in Bentveld. En toen zijn wij naar Zandvoort gegaan, aan de Gerkenstraat. Ja, die heeft natuurlijk een, een lange geschiedenis. U heeft dat samen met uw broer gedaan. Heeft u daar een, een, ander, een, een verandering in zien komen in, in, het, uh, in het tankwezen? Zeker weten, want wij hadden natuurlijk op de Zandselaan stonden wij aan de pomp. Wij werden dus al heel vroeg opgeleid met uh, loop naar de pomp toe. En dat.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 We let it be you know you're on my mind and let it fall embrace the other chains and tracks of space and time and if you grow beyond the world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 Mooi. Uh, fijn. En ik heb begrepen dat ik maar vijf minuten heb. Nou ja, het, het, we hebben niet heel veel tijd, maar nee. uh, we hadden een stroomstoring... waardoor het allemaal wat, wat inloopt. Ja, precies. Ik snap het, maar ik ben al lang blij met de kans. Ja, dus we mogen je in super. ieder geval hartelijk feliciteren dat je genomineerd bent... voor uh, de uh, prachtige positie van persoon van het jaar van het Haarlems Dagblad.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 Ja, en mooiere publiciteit is, is er niet. Dus, uh, en het wordt alleen maar nog mooier als we winnen. En daar heb ik een heleboel zandvoort dus voor nodig. Want het is nog niet eenvoudig natuurlijk met, uh, met de negen verschillende mensen die allemaal mooie dingen doen. Ja dus, het is, ja, dus het is bijzonder. Het is fantastisch. Ja, ik las in de krant dat de Harmsdagblad bouwt het wel op. Want die zei dat er in ieder geval één kandidaat die nu al heel ja. veel scoort... maar ze vertellen ja. er dan niet bij wie dat is. Dus... Nee, nee, Heel spannend. Ja, dus heel we spannend. hopen natuurlijk allemaal dat jij dat bent. Er was een collega die zei, ah, oh, dat ben jij. Maar dat kan ja. je natuurlijk niet weten. Want alle, dingen, alle mensen doen ook mooie dingen. Maar goed, het zou natuurlijk fantastisch zijn voor de hele nieuwe beweging. Voor Zandstroom, voor Zorgbalans, voor Zandvoort. Het allemaal met een zet.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 Ik heb de techniek en de muziek deze keer door Jelme Koper gedaan. Kordraaier heeft natuurlijk het eerste nummer. Zandvoort heeft het ervoor gezet. De redactie is gedaan door Gert van Kuik. De burgemeester heeft mee gepresenteerd En mijn naam is Ben Zonneveld. En ik wens jullie allemaal een prettig weekend. Fijn weekend.